Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In België is een Nederlander veroordeeld tot acht jaar cel... omdat hij Duitse jongeren aanviel met een kapmes, zegt de VRT. Gebeurde vorig jaar net over de grens bij Maastricht. Gezinsleden van de Nederlander ergerden zich aan Duitse jongeren. Die waren vlakbij aan het naaktzwemmen. Ze kregen ruzie. Toen werd een man gebeld door zijn familieleden. En eenmaal daar viel hij de Duitsers aan met het kapmes. De provincie Zuid-Holland heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De commissaris van de Koning daar zegt dat hij zich er kapot voor schaamt. De provincie was actief in onder meer militaire operaties... om opstanden onder de tot slaafgemaakte neer te slaan. Festival de Ballade in Zeeland wil dat mensen hun hond komen uitlaten op het festivalterrein. De honden moeten de vogels afschrikken. Daarmee hoopt de organisatie te voorkomen dat beschermde vogels gaan broeden in het gebied. Dat was vorig jaar namelijk wel het geval. En toen zorgden die vogels ervoor dat het festival bijna niet door kon gaan. En een tijdje geleden waren ze overal te zien. Sushi-likkers in Japan... Op TikTok, YouTube en ook bij het Jeugdjournaal. Ze raken met vieze vingers, stiekem een stukje sushi aan... Jowah. ...likken aan een sausflesje en tandenstokers. In Japan worden ze zelfs sushi-criminelen genoemd. Eén jongen in het bijzonder was te zien in de viral TikTok. En die sushi likker kan een peperdure rekening verwachten. Restaurant Sushiro eist namelijk een flinke schadevergoeding aan de jongen. In Japan werd er bij Sushitenten in de weken na de video veel minder verdiend. Ook bij hen. De jongen zegt spijt hebben van zijn actie. Hij wil het filmpje alleen met vrienden delen, zegt hij. Het weer het is een stralend zonnige, warme vrijdagmiddag. Temperatuur 20 op de Wadden. In het Zuidoosten kan het 30 graden worden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen, vijf minuten vertraging. De N99 van Den Oever naar Den Helder. Tussen Annapallona en Den Helder, vijf minuten extra. De N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de A9 en Hoofddorp, twee kilometer. En dat kost je tien minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 alles pijn mij. dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM zal ZFM op 106.9 FM. ZFM Tous les van de ma Jouw keuze ZFM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 Night. Vamos a compartir a ver,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 Kom met op de zon. ZFM. 24 uur per dag. Hete zomerhits.